Watermalgemoed met het RWS-journaal. Op Curaçao zijn in de eerste helft van dit jaar... evenveel bolletjeslikkers opgepakt als in heel 2015. De douane op Curaçao werkt tegenwoordig samen met de Duitse douane... vanwege rechtstreekse vluchten op Düsseldorf sinds 2011. 90 mensen werden aangehouden. Ook op luchthaven Düsseldorf zijn de controles verscherpt. Daardoor zitten zo'n 300 Nederlanders vast in Duitse cellen. Op Schiphol neemt het aantal gepakte bolletjeslikkers juist af. In België worden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt... na de aanval gisteren op een politiebureau in Charleroi. De maatregelen moeten vooral voor meer bescherming zorgen op politiebureaus. Premier Michel heeft dat gezegd na overleg met de chefs van veiligheidsdiensten. Hij was van vakantie teruggekomen voor het overleg. Een man verwondde gisteren op een politiebureau in Charleroi twee agenten. Hij is doodgeschoten. Zijn identiteit is nog onbekend.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 Bij overstromingen in Macedonië door zware regenval zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Het water kwam vannacht plotseling opzetten waardoor de slachtoffers verrast werden. Vooral de hoofdstad Skopje had wateroverlast. Auto's konden niet verder door het hoge water. Vooral de buitenwijken van Skopje, daar stonden veel straten blank. Later vandaag wordt in Macedonië opnieuw veel regen verwacht. Het weer in Nederland. Het is zwaar bewolkt. Lokaal valt er wat regen. Alleen in het oosten en in Limburg schi schijnt nu nog de zon. Het is 20 tot 25 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan zijn er ook wat buien. En wordt het een graad of 20. Dit was het NWS. ZFM. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwer de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 No. trying to reach the things that I can't see things that I Zo, het is 6 over 2 in een hele goede middag En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag Live vanuit de tolweg 10A. En die uitzending van vandaag begonnen we met Nico en Vins. Wat blijft het een lekkere single hè? Jorden, the... am I wrong? Ja, Albert Jong, goeiemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Jazeker, we zijn er weer. We zijn weer. www.cfm-live.nl kan je live meekijken in de studio. Drie Heb je het overleefd gisteravond? Jazeker. Yes, behind the beach, wat ja. een geweldig spektakel weer. Hè? Ja, enorm hè. Heerlijke, heerlijke muziek, gezelligheid al, al om in het uh, centrum van Zandvoort. Dat is ook uh, de bedoeling, hè? want iedereen is lekker met vakantie. en uh, nou, Het was een gezellige avond, het was lekker droog.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 Terug naar de jaren 80 nu met Shaka Khan. Hier is met I'm Every Woman. Deze dames, Jack Kahn, heeft in de jaren tachtig heel veel grote hits gescoord. Waaronder de single I Feel For You. Die draaiden we ditmaal niet. Maar wel die andere grote hit van haar. I'm Every Woman. De ZFM Radio. Goedemiddag. Maar we zijn er niet alleen op de radio, hè? Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op tv. ZFM, Text TV. Op kanaal 45. En digitaal te ontvangen op kanaal kan 40. Bezer, show of was cool.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 ik heb gewoon net steeds zingen. All I know, zij het zonst, zij Darling, Oh I know, zij het zonst, zij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 Because. sound of the birds where the sound of the drums go Of mine. It was so easy, living day by day, out of touch with the rhythm. Out.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 They're more behind I'm in a New York state of mind Dan weer het voordeel van het weer van vandaag, hè? Dat je ook echte muziek kan gaan draaien op de radio. Heerlijk! Door de Billy Joel en de New York State of Minds. Ja, CFM heeft zijn eigen hebt, maar we zijn niet de enige, hè, Albertje? Nee, dat voor alles. Dus nee. Ook voor alle watersporters en watersportvrienden.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 De app is beschikbaar op iPhone en Android smartphones. Download de KNRM-app direct op www.knrm.nl-helpt. www.knrm.nl-helpt. Een functionele en goede app voor watersporters. En voor het weer kan je ook gewoon luisteren naar de radio, want daar gaan we zo dadelijk aandacht aan besteden. Naar Nielsen en de hoogste versnelling. Ah, dus geloof in jezelf.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 en Ja, we deden net even alsof we op een circuit waren. In de hoogste versnelling gingen we met de Schirrel van Nielsen. En daarmee is twijfel vooral drie geworden. Zo voor het goedemiddag. En hier komt hij dan, hè? Weerbericht voor de komende dagen. het weerbericht. En daarvoor schakelen we over naar de man die tegenover mij zit. Zijn naam is Albert Jan Vos.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 skyscrapers in Dubai palaces in Versailles so won't you fly with me a there in Sicily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 Eindstand 0-5. Jeutje, daar is gescoord zeg. No en dan love. hebben we om half drie... Hebben we Sparta Rotterdam tegen Ajax... die zojuist begonnen zijn. Dan wordt flink gescoord. 1 tegen 1 op dit moment. Dan gaan we naar mijn mobiel. Want Tix TV op tv is niet zo goed te lezen. Uh, dan gaan we naar uh, de volgende wedstrijd. Heb jij hem toevallig zo? Ja, uh, nou, iets, iets met AZ in ieder geval. Maar... <laughs> Even kijken H hoor. 8 momentje luisteraars en kijkers...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 Ah, Joh, uh, de ziel van uh, Willy, William en Igo. Ja, we zijn uh, vandaag uh, aangekomen, dag 2 uh, van uh, de Olympische Spelen in uh, Rio de Janeiro. En overigens is er helemaal opgekleed, helemaal in het oranje. Oranje en blauw hè? En blauw, ja, Nederlandse... ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Vertel, heb je nieuws uh, vanuit Rio? Nou ja, uh, we staan al met lege handen na dag 1. Nee, hè? We hebben uh, Gisteren natuurlijk zijn we veelal, veelal de Nederlandse deelnemers aan de bak geweest. Waaronder bij het zwemmen. Helaas geen, geen, geen plak voor de dames met de, met de 4x100 meter. We hebben en we hebben beachvolleybalt, we hebben getherd, we hebben gehockeyd. We hebben gehandbal, helaas. De handbalsters dus hebben de eerste poolwedstrijd tegen Frankrijk verloren. Uh, en we hebben natuurlijk uh, tennis gehad. Bertens is helaas ook uitgeschakeld. Coldman die heeft verloren. Maar goed, we gaan op naar dag 2 in Rio de Janeiro.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 begint het hippische gebeuren met Tim Lips, Alice Naber, Lozeman, en Theo van Velden en Merel Blom. En dan eh, ook noemenswaardig om kwart over vijf... is dus de wegwedstrijd van de vrouwen. Half zes eh, de hockeysters, Nederland Spanje. En om zes uur weer de beachvolleybal...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 I uh -huh.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 Uiteraard ook te volgen op www.cfm-live.nl. En dan kan je ook live meekijken in de studio. Eer Klepten is de laatste voor drie uur. What will you do when you je lonely? No one waiting by your side. You've been run. I've been too long. You know it's just your foolish man. Mail of me no. no. net niet volmaken tot aan uh, drie uur. Deze Erik Clapton met uh, inderdaad de single Layla. Zometeen de uh, tweede uur van dit programma. Kan je nog even wijzen op het uh, feit dat je de CFM app kan downloaden. Gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Tot zo! Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.